omdat ze altijd op blote voeten optrad, werd ze de diva op blote voeten genoemd. Caesarea Evora was 70 jaar. Het weer. Vannacht mogelijk buien, vooral in het westen. In het oosten opklaringen. Morgen steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Langs de kust dan ook kans op onweer. Tot maximaal 7 graden. Dit was het.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 Het is weer vrijdagmiddag, even over de klok van drieën. Tijd dus voor de hitlijst van Europa. Jaargang 21 alweer van de Euro Breakdown hier op CFN. Aflevering 50 en vandaag alweer de 16e december van 2011. In de lijst deze week 18 stijgers, maar 1 zit te blijven. 18 dalers en dan 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen. James Morrison, Slave to the Music en David Guetta met Sia Tertanium. Zij doen dat allebei na 15 weken. 3 weken korter, maar 12 weken in de lijst Pixelot, en All About Tonight. De snelste stijger deze week voor de tweede keer op rij in handen van Katy Perry, The One That Got Away. Deze week gaat zij 9 plaats omhoog. Als halen, dat is Rain over me van Pibble en Mark Anthony. Zij zakken 9 plaatsen. langs genoteerd, dat zijn er weer twee deze week: Broke Fraser, Something in the Water en Gacha Kimbra, and Somebody That I Used To Know. Beide staan alweer 15 weken genoteerd in de lijst van Europa. dan de lijst deze week Britney Spears met Criminal in de 12 weken van 37 naar 40. Tour in Shot in the Dark straks van 35 naar 39 in de 11 e week. De eerste binnenkomer vinden we dan meteen op 38. Maria Dionne, zij werd geboren op 21 januari 1985. En wij kennen haar veel beter als Aura Dione. Met hit Jeromeo komt zij binnen deze week in de lijst. Euro Breakdown of Vrijwreakdown. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. DJ Jojo, la la. Let's go, There's too much talking in this atmosphere Ooit gehad heb, I Will Love You Monday van Aura Dione. En dit dus de tweede. Een kleine twee jaar later komt er Geroen... binnen in de lijst. En die doet dat op nummer 38. 37 is er voor Bruno Mars. Mary, zat in de 14e week 7 plaatsen. En ook David Guetta en Nicky Minaj turn me on zakken. In de 14e week doet die dat van 31 naar 36. 35 dan de volgende binnenkomen. Het album Disc Offery van de Britse rapper Tini Tampa is waarschijnlijk een van de meest succesvolle green albums van het afgelopen jaar. Dit jaar kreeg de plaat een release in de VS... En om ook Europa te veroveren, wijkt Tempa dikwijls af van zijn dream, uh, formule. Dan past hij aan wat hot is in Europa. De producer Stargate leende voor Love Suicide, de beat die Alex The Kid gebruikte voor het duet tussen Eminem en Rihanna een jaar eerder. En ook de gitaarakkoorden zijn weinig origineel. De Amerikaanse rapzangeres Esther Dignon neemt de zang voor haar rekening in deze plaat. Want hij dropt een paar aardige beats achter mekaar en er wordt je alles bij elkaar. Nou, dat is het niet, maar misschien daarom wel een it. Five and thirty love uh, suicide, Timber Tempest hey. killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me got with the air in your vicinity, and now you're saying something that you don't really mean. This feeling really mean how the hell am I caught up in between. Devil's that's devil, the curt dragon not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear it's got to be the worst position to be in. Being I guess you feel like you've been ignored. And you've perfect picture turned into a jigsaw. Because when you're down, there, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure Uh What happens when the hourglass of love runs out Under one roof in one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know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 What happens when the hourglass of love runs out? One Under one roof of one house, one house. And everything becomes so cold. so cold Baby, that's the only thing I wanna know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 de hem op ...something in the water. Ze zakt wel zeven plaatsen van 27 naar 34. En daarvoor op 35, Tini Tempa en Esther Dion Love Suicide nieuw binnen in de lijst. Voor de hoogste binnenkomen gaan we naar plek uh, 32. Somebody That I Used To Know staat nog steeds erg hoog in de top 40. Dat betekent wel dat er daardoor wat weinig aandacht is voor Gotja's nieuwe single, The Easy Way Out. En dat is toch wel jammer, want hoewel het natuurlijk altijd lastig is zo'n enorme hit te evenaren, is Easy Way Out wel een heel fijn nummer. En wat mij betreft misschien nog wel leuker dan de grote hit Somebody That I Used To Know. Ik hoop voor uh, Gotja dat het nummer nog verder wordt opgepikt en het niet op de grote berg van dag vliegen gaat belanden. Het begin is er in ieder geval, de plaat komt binnen in de lijst, nog wel achter de grote hit die ze hebben straks op 29, Gotcha en Kimbra. Maar Gotcha alleen dus de easy way out, de hoogste binnenkomer van deze week op nummer 32. We hadden dus de tweede week tijd, allemaal omhoog naar 31. Over Turning Tables gesproken vanavond vanaf 9 uur. Weer uh, zie het hier op CFM achter de draaitafels. Onder andere Jeroen Koper, DJ JK. Vanaf 9 tot 12 de beste dance muziek hier op jouw Zandvorse Radio. En ik zei het net al nummer 31, tijd voor ons om dus even achterom te gaan kijken. Britney Spears en uh, Criminal vinden we onderaan de lijst. In de 12 Ik zij van 37 naar 40. William Tertation, Shut in the Dark, staat 11 weken in de lijst, gaat van 35 naar 39. Aura Dionne, Jeroen komt nu binnen op 38. Robuno Mars, Mario vinden we deze week op 37. Zeven plaatsen verlies in zijn 14e week. David Getter, Nicky Minier, Turn Me On. Vijf plaatsen verlies in de 14e week naar 36. 35 nieuw binnen Tini Champa en Esther Dion, Love Suicide. Brooke Fraser, Something in the Water, in de 15e week zakt het van 27 naar 34. James en I won't let you go in de 13e week van 28 naar 33. Gotcha, the easy way out, komt nu binnen op 32. En Adel hoorden we net met de turning tables. In de tweede week dus omhoog van 39 naar 31. Een week langer erin Bruno Mars, it will rain. In de derde week gaat hij omhoog en doet dat van 34 naar 30. Zomer in Nederland. It will rain. Stukje educatief. We gaan de vragen... <laughs> titel vragen maken. Will it rain? ZFM Westkust weerbericht. Dat gaan we nu dan Martijn uh, antwoord opgeven. Will it rain? Nou, Vandaag over eerst de walking. En vanmiddag trekt de regen wel weg en vallen er nog wel wat kleine buitjes. En deze buien kunnen dan wel gepaard gaan met hagel. Wind waait uit noord tot noordwesten, overlandmatig, aan zeekrachtig, temperatuur vandaag maximaal 6 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er regelmatig een bui. Deze buien kunnen weer gepaard gaan met hagel, onweer en smeltende sneeuw. Temperatuur vannacht zo'n graad of 3. Morgen dan geregeld zonneschijn, met, met name in de ochtend kan er nog een winters getint buitje voorkomen. Wind die waait, dat doet hij uit het noordwesten, aan zee zelfs hard. De temperatuur stijgt naar 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is het weer wisselend bewolkt en komt het tot buien. Deze buien kunnen dan weer gepaard gaan met hagel, onweer en smeltende sneeuw. temperatuur daalt naar een graad of 2. Zondag dan over ook maar weer de bewolking en vallen de buien. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, smeltende sneeuw en onweer. En tussen de buien door is er ook wel wat ruimte voor de zon. Wind zondag vanuit het noordwesten, overlapmatig, aan zeekrachtig. Temperatuur? Ik denk dat we er een graadje op 5 van maken. We verder met de hitlijst van Europa. Komen wij aan bij 29, weer een plaat die heel lang genoteerd staat. En met heel lang bedoel ik zelfs het langst van allemaal. Hoewel die plek wel gedeeld moet worden met Broke Fraser, or Something in the Water. Al 15 weken in de lijst, Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know. 22 vorige week, 29 deze week. En Somebody That I Used To Know is door de VPRO uitgeroepen tot de zon van het jaar. Het nummer van Gotcha en Kimbra stond wekenlang hoog in de Nederlandse hitlijsten. Muziekliefhebbers konden via de VPRO-website 3 voor 12 stemmen op hun favoriet. Gorcha, voor wie 15.000 stemmen binnenkwam, eindigde voor uh, Lippy Kets van Elbow. En Something like you. Somebody, someone like you van Adele. Gorcha is natuurlijk de artiestennaam van Wouter de Bakker, de Belgisch-Australische liedzanger. 31-jarige zinger en songwriter geeft in februari trouwens drie uitgekochte shows in Nederland. Mocht je erheen gaan, heel veel plezier. En deze plaats zal ook zeker voorbij gaan komen. Het ritme van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 So for you, and it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I'll manger, and I will mend you, and I'll keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of time.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 I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Ed Sharon met zijn Lego House staat hier nu drie weken in de lijst van Europa Hij doet het weer goed, 32 vorige week, 27 deze week En voor Gortje Camera, een van de langsgenoteerde plaatsen Somebody that I used to know, onweer 15 weken Van 22 zak het naar 29 Dan zit er dus een plaat tussen die zak net zo hard, namelijk van 21 naar 8. 20. Dus Jason Derulo in zijn twaalfde week It a girl zakken dus naar 28 Straks weer even een overzicht natuurlijk Van 20 tot en met 30 Maar wil je de lijst nou weer nalezen Of weet je even weten wie er ook weer allemaal in staan Dat kan, vanaf 5 uur staat hij namelijk weer op de website Van cfm www.zfmzandvoort.nl En ik zie ook deze plaat staan De plaat die vorige week binnenkwam op 33 Zie ik nu dus staan bij 33 nog Maar vanaf 5 uur staat hij opeens bij 26 Is in handen van Coldplay en heet Charlie Brown, hoort er nu hier op CFM Zandvoort. Champion Sound, de Crystal Fighters in de vierde week gaan ze omhoog en wel van 29 naar 24. daarvoor de Coldplay Charlie Brown in de tweede week van 33 omhoog naar 26. Ik heb even iets voor je luisteren Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50. En dat kan je namelijk volgende week vrijdag 23 december vanaf 11 uur tot 3 uur hier op ZFM.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 naar de Winterse 50. Winterse 50. Ja, Jet aan Jesse J. en Repeat. In de vijfde week gaan zij omhoog van 23 naar 22. Een tijd voor ons om dan maar weer even achterom te kijken op nummer 30, Bruno Mars. It Will Rain in de derde week van 34 omhoog naar 30. Watch our crane Somebody that I used to know staat nu 15 weken in de lijst en zak van 22 naar 29. Jason Hullo zak van 21 naar 28 in de 12e week met Etting Girl. Etcheron Lego House in de 3e week van 32 omhoog naar 27. En van 33 naar 26 in de 2 week Coldplay en Charlie Brown. Pitbull Mark Anthony, Rain over Me in de 10e week zakken zij van 16 naar 25. Dan zou ik het stijgend naar 24 in de vierde week. Van 29 naar 24. The Crystal Virus en The Champion Sound. de London Cool en de Crystal Waters. Lab bump in de vierde week van 26 omhoog naar 23. En Duits Jessie Jesse G, net met a Repeat. In de vijfde week omhoog van 23 naar 22. Nog één plaats voor je klaarstaan. Dat is de nummer 21 van deze week. Een ander van Rihanna. In de vijfde week omhoog van 24 naar 21. Drie is voor Yo The One. The time. Come, tell me now, home me now, let me come alive lot. Than hey, the, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Ik wens allemaal fijne dagen.